Dat dachten populair is, is nog niet te merken bij de Goerlische dachtvereniging OHG Velp. Wekelijks, op dinsdagavond om half negen, spelen de 14 leden tegen elkaar in de deel. Zij hopen dat er meer leden bijkomen. Hun ambitie is immers om weer deel te nemen aan de Tilburgse competitie. Ik zag net dat je ook weer iemand uitgedaagd had. Uh, het ging best wel goed geloof ik hè? Ja, ik werd, ik werd zelf uitgedaagd. Ik sta in de ongelukkige positie op de eerste plek. Dus uh, ik kan niemand uitdagen, want er staat niemand boven nee, nee, nee. me. Dus, oh, dus wel, is dat een voordeel of een nadeel? Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk een nadeel, want ik kan niemand uitdagen. en Ze moeten mij allemaal uitdagen, dus, uh, ja, okay. maar goed. Ja. Hoe net afgelopen? Ja, ik had wel met 3-0 gewonnen, dus ik blijf gewoon op de plek staan. Ja. En die andere blijft ook gewoon op zijn plek staan dan hè. Ja. Nou we doen zoals uh, al gezegd is, hè, we doen niet met de Tilburgse daadcompetitie mee, maar we hebben zelf een laddercompetitie, dus ieder, ieder lid die krijgt een, een, een naamplaatje, zal ik zeggen, die wordt via loting op de lijst gezet, op een bord gezet, nou en dan speel je gewoon dan degene die bijvoorbeeld op nummer 4 staat, die kan nummer 3 uitdagen en die mag zelfs ook nog bepalen welk spelletje dat ze gaan spelen. Dan. Oh, er zijn nog verschillende spelletjes? Ja, ja, je hebt verschillende spelletjes. De dus normale standaard is 5-0-1, dat noemen ze dan single 5-0-1. En dan best of 3 of best of 5 legs. Uh, hoe lang bent u al voorzitter? Nou, voorzitter is een, is een groot woord. Het is zo dat we met een paar buren de club op hebben gericht, 25 jaar geleden. En die is langzaam uitgegroeid tot, tot een hele grote club was het toen. Dat is een beetje verminderd want nou is het toch een uh, man of 14, 15. En eerst? We hebben de 30 al een keer gehaald. Z Zal ik maar zeggen, consequent uh, ook elke keer een trippel te kunnen gooien. Hè? Je moet zorgen dat je echt je punten kunt gooien. En ook een beetje een, een vaste hand natuurlijk ook. En, ja, en, da en daar moet je in oefenen, dan moet je trainen. Dat, dat doen die dachters doen dat 8 uur per dag. En wij doen het hier in een paar uur zo uh, één keer in de week, dus dat is veel te weinig. Ook stiekem thuis nog of niet? Ja, thuis ook een bordje hangen ja, ja, om even nog uh, te kunnen gooien. Hè? Ja, ja, zeker. En zeker in de zomer. Dacht je zelf ook nog? Ja, ja, ja, ja, ja. ja maar dan, dan gaan we hier dadelijk een bord bij hangen. Ja, want anders samen we elkaar te verdringen. Hè, want... <laughs> okay. We hopen dat er wel jeugd bij komt en uh, de zomer, dat zou fijn zijn. Ja. Ja, het is reuze populair, zeker met die uh, prestaties van Michael van Gerwen Ja, dat is, zeker, dat is zeker. Heel populair, ja, ja, inderdaad. En we hebben best wel veel darts in Goren. He, die zitten dan ook bij de horeca, maar ja, hier zou het ook mooi zijn als hier bij het deel, als ook weer meer mensen komen en dan zou het ook wel leuk zijn. We, en we hebben de potentieel een grote wijk hier, dus er zitten ook misschien wel genoeg mensen die graag willen komen. dachten. dus ik zou zeggen, ik kom deze kant op op dinsdag en dan uh, komt dat dicht voor elkaar.